Onder de aanwezige vrienden van Hoffman waren bekende acteurs... als Meryl Streep en Kate Blanchett. Hoffman werd vorige week zondag doodgevonden in zijn huis in New York. Hij was 46 jaar. Hoffman had een drugsnaald in zijn arm. Bekend was dat hij verslaafd was aan heroïne... maar de exacte doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Later deze maand wordt voor Hoffman nog een grotere openbare herdenking gehouden.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 Goedenacht en welkom terug bij de VPRO. Welkom bij Woord. We zijn er vanaf nu even na tweeën tot zeven uur vanochtend. Dus mocht je nog niet slapen of mocht je nog wakker zijn... blijf dan vooral wakker. Ik ga me vannacht eens even onderdompelen in de oude troep. Het gaat namelijk vannacht hier over tweedehands. Oud of nostalgisch, zoals je wilt. Of met een uh, uh, hip modewoord, vintage... Want uh, wat voor de een rommel is, is voor de ander een lang gezochte schat. Wat uh, de een in, uh, in een zak aan de straat zet, dat zet de ander liever op de schouw. De een houdt van mp3'tjes, de ander houdt van vinyl. Ik ben meer van het laatste type. De een uh, houdt van een chique wagen, de ander weer een reutelende oude Mercedes. En over die laatste groep, met die oude troep dus allemaal die ik dus geen troep mag noemen. Over die laatste troep gaat het vannacht. Ze komen allemaal voorbij. Handelaars, verzamelaars, scharrelaars, schageraars. En dat is nog lang niet alles, want we gaan het ook hebben over... of vroeger nou inderdaad alles beter was. Dat denk ik namelijk altijd. En uh, misschien is dat ook wel zo. En hoe je natuurlijk van oude troep nieuwe dingen kunt maken... Veel oude meuk belandt op de rommelmarkt uiteindelijk. En vanzelfsprekend komen daar dus ook veel oude spullen vandaan. Maar wie gaat er dan naar zo'n rommelmarkt toe? En wat is daar dan allemaal te koop? En wie verhandelt dat dan allemaal? De RVU deed in 1997 aan rommelmarktanthropologie in de documentaire De Schatkamer. Jongelui die gaan naar houseparties en, en dat soort dingen. Ja, ik niet. Ik ga niet op stap. Ik ga, en ook niet naar een café of, of naar een bioscoop. Want nee, daar geef ik niks om. Geef mij maar een rommelmarkt. ja, kreeg er een naam mee als je dat deed. En nu? Ja, uh, iedereen. Ook al hebben we het nog zo fantastisch designachtig ingericht. Je hebt toch al een paar van die kleine dingetjes bij. Die je wel op de rommelmarkt moet kopen. En op een kindermarkt? Nou, dat is zo leuk. He, daar hebben de kinderen hebben de leukste dingen er neer liggen. He, he. En ook wel eens een hoop troepen zo. He, want moeders moeten zolder leeg. Maar er leren ook wel spullen. Bijvoorbeeld een jaargang van Donald Duck of zo. Van tien of vijftien jaar terug. Nou, dat zijn de leuke krenten in de pap die je dan vindt. Het gaat om echt enorme omzetten. Die erin zijn. Ik weet het niet, ik heb nooit te moeten genomen. Dat is ook niet belangrijk. Maar dat is werkelijk, loopt dat in de miljoenen loop ik altijd twee keer eroverheen. De eerste keer snel. Ja. En de tweede keer ga ik echt alles uh, goed bekijken. Je, je wordt doodgegooid met markten waar gewoon nieuwe handel... in zit. Dus beun de Beunhaas actief is met, met zijn nieuwe spul. En uh, er zijn nog maar heel weinig markten waar je echt kan zeggen van... hé, hey, daar vind ik iets naar mijn gade. Vallend glas. Zo klonk het pas geleden ook bij mijn ouders... toen ik daar op bezoek was en een ouderwetse zuurtjespot uit mijn handen liet vallen... Het glazen gevaarte was ooit gekocht op een rommelmarkt... en ik besloot om daar naar Nieuwe te gaan zoeken. Tijdens mijn zoektocht kreeg ik hulp van twee mensen. Marjan Hondelink, zij gaat wekelijks naar Slans grootste rommelmarkt in Eelde, en van Leni van Meel. Zij staat op de rommelmarkt in Goes, de plaats waar mijn ouders wonen. Laura Mazda, kenteken JLZH21. 15 jaar... Op de rommelmat staan. Ruim 15 jaar doe ik het al. Dus en ja, ik roep al 13 jaar, ik doe het niet meer, ik stop ermee. Maar het is net als uh, blijkbaar als een soort men drugs. Je blijft het doen. Waarom? Ja, dat is een hele moeilijke vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Waarom? Je verdient het zout in de pap niet. Want als je je kraamgeld eruit hebt, dan ben je blij. Dan denk je, nou ja, ik heb het gehad, maar. Je zou zeggen, je doet het om, om geld te verdienen, zo'n rommelmarkt. Maar nee, bij ons, uh, bij mijn kennis en mij gaat het erom... Nou ja, je bent een hele dag weg, je observeert de mensen. Je gaat uh, vooral met uh, buitenlanders in de klins over de prijs die jij wil hebben... en waar hun dus 100 onder willen. En dan toch proberen om jouw prijs te pakken te krijgen. Dat, dat maakt het leuk en... Uh, ja, het onder de mensen zijn. Uh, kijk, je ben, uh, ik ben dan een alleenstaande ouder. Ik ga niet uh, op stap. Ik ben thuis. Uh, ik ga een boodschap doen of zo. Maar daar heb je het ook mee gehad. Maar hier ben je echt onder de mensen. Je leert elkaar kennen in die jaren. Want er zijn meer mensen die ook net zo lang staan als ik. Zijn er nog maar weinig. Maar die zijn er nog wel. Nou, En dan is het als je binnenkomt van... Hallo, ben je er ook gezellig? En Ja, dat is het eigenlijk. Het is hele sfeer zeven uur ben ik hier, ja. Ja, altijd. Soms wel eens om half acht, dan verslaap ik me. Dat komt niet zo vaak voor. Is het een verslaving? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, dat bewijst al dat je dus moet, het moet ontwennen als je niet gaat. Ja, dan kun je wel van een verslaving spreken. Maar een hele leuke verslaving, hoor. Ja. Ja... Het zou een beetje appelleren aan de hebzucht, denk ik. Het is dodelijk vermoeiend, maar het is genieten. Waarom? Dus, ja, de, de, ik zeg, dat heb ik al eerder gezegd, de sfeer, uh, de mensen. Uh, soms kleine dingetjes, dat je iets op je kraam hebt staan waar iemand echt al heel lang naar zoekt. Het plezier dat je iemand dan kan doen, doordat hij juist dat dingetje bij jou vindt. In het begin is het natuurlijk, uh, alles is heel erg goedkoop en ook leuk. Je vindt dan alles prachtig, dus dan, dan koop je ook van alles. Of het kapot is, of dat maakt helemaal niet uit. En op een gegeven moment word je veel kritischer. En dan kijk je alleen nog maar naar de dingen die je of verzamelt... of echt heel erg mooi vindt. En niet zozeer meer of iets heel erg goedkoop is. Dat is natuurlijk een hele prettige bijkomstigheid. Maar uh, je koopt dan alleen wat je... Wat grafisch, wat mooi is en wat je kunt gebruiken. Want je denkt veel eerder: ja, heb ik daar iets aan? Wat moet ik ermee? Waar kan ik het neerzetten? En dat is in het begin helemaal niet zo. Die cavia, als ze daarom vragen, die kost 35 gulden. Er uh, zitten twee kooien bij. En uh, hooi en stro en uh, voer. 3,5. 3,5. 3,5 tientje. Nou, we weten in ieder geval dat er dat uh, nou, al toch uh, zeker 400 jaar rommelmarkten waren. Hè? Maar dat was altijd op cruciale punten. Bijvoorbeeld met Sint Maarten op 11 november. Dan, dat was een punt dat je ging schoonmaken. Dan, dan begon de winter. 12 november begon de winter. En eh, op 11 november moest je eten in de kelder zijn. De slacht moest gedaan worden. En je huis moest in orde zijn voor de winter. En wat ook moest, je winterkleren gingen de kast in. Dus als je nou zomerkleren had of dingen die je niet meer gebruikte, dan mocht je op Sint Maarten... mocht je gewoon voor de deur gaan staan, liet je meestal je kinderen doen... en dan verkochten die wat. En ja, daar kreeg je dan iets kleins voor. Dat Sint Maarten-verkoop gebeurt nog steeds op sommige plaatsen in Noord-Holland. Nou, wat we nou ook weer zien, is met Koninginnedag... dat dat ook echt rommelmacht is, hè? dat ontstaat ineens. Dan kun je je afvragen, ja, heeft dat nou iets met de koningin te maken... Ik denk van niet, want 30 april, dan is de winter eigenlijk weer voorbij. De zomer begint en dat is ook zo'n tijdstip dat je opgeruimd hebt. Dus je ziet ook dat mensen echt opsparen en dan gewoon hun eigen rotzooi verkopen. En daar weer andere rotzooi voor terugkopen. Heren, hebben jullie toevallig een ouderwetse snoeppot? Nee. Nou ja, nee. Nee, echt niet. Uh, ja, het is natuurlijk vreselijk leuk als je het mooi ziet... en je hoeft er maar heel weinig voor te betalen. Ja. Ja, dat is, dat, ik denk dat dat het leukste is. Ja. Want je hebt het vaak niet eens nodig... maar het idee dat het zo goedkoop is en toch leuk... Ja, is heel aantrekkelijk. Maar je wordt wel kritischer, hoor. Want op een ja. gegeven moment... in het begin koop je alles wat los en vast zit. Kapot of niet kapot. Oh, daar is dat kommetje weer. Ja. Toch even kijken. zijn aan Maastricht. Nee, dat is dus duidelijk nieuw. Jammer, want het is wel een leuk kommertje, maar het is erg nieuw. Je hebt dus hele grote markten. En je hebt dus een hoop kleine markten. Van de grote markten kan ik dus noemen Eelde. Dat is een hele leuke markt, dat is echt een snuffelmarkt. Je hebt Weerselo, je hebt dus Wamel en je hebt Kuik. En je hebt natuurlijk de markt in Vleuten, in Beverwijk. Dat valt echt onder de hele grote rommelmarkten... Eelde, Weerslo, Wamel, Kuik, Vleuten, Beverwijk. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Als je goed om je heen kijkt, ga je bijna denken dat Nederland in het weekend één grote rommelmarkt is. Erik van der Berg staat ermee op en gaat ermee naar bed. Een soort rommelmarktoloog. Je hebt dus een verschillende soorten. Je hebt dus verzamelmarkten die dus door de, bijvoorbeeld door de vereniging de verzamelaar worden gehouden. Dat zijn echt verzamelaarsmarkten. Daar is vraag en aanbod, over en weer. En men probeert te ruilen. Oh, oh, soms zie je de meest afschuwelijke dingen. Dat is dan gewoon heel grappig eigenlijk. Maar een verzamelaar, ja, die gaat natuurlijk altijd, die sjout alle rommelmarkten af. Om dat ene te vinden wat hij nog net mist. Wat ontbreekt aan zijn verzameling. Op een tijdje heb ik zelf nijlpaadjes gespaard. En daar ben ik mee gestopt. Dus op een gegeven moment heb ik mijn verzameling op de rommelmarkt gezet. En er komt een vrouwtje bij mijn kraam en die kijkt. Oh, daar zoek ik al zo lang naar. Die zijn nergens te krijgen. En, en wat kost het? Ze zegt, mevrouw, de goedkoopste zijn een gulden per stuk. Wat? Ik zeg, ja, een gulden per stuk. Sorry, ik zeg, goedkoper kan ik niet. Ze zegt, maar mevrouw, het is voor niks. Ze zegt, het is haast niet te krijgen, nijlpaardjes. Ze zegt, kikkers en, en, en olifantjes en beertjes. Maar ze zegt, nijlpaarden, dat is, dat is geen doen. Ik zeg, nou ja, hier. Nou, toen kocht ze zes nijlpaardjes. Dus die had ze nog helemaal niet. In de, nou, echt, ze was de koning te rijk. Kijk, en dat geef je dan een lekker gevoel van... kijk, dat heb ik toch maar weer even gedaan. Mevrouw, mag ik wat vragen? Ja. Ik ben op zoek naar een ouderwetse snoeppot... En als ik zo naar uw spulletjes kijk. Dan... Heb ik er geen in en nou tussen staan? Nee? Nee, geen in ene. Maar u. Huh? Oh ja, neemt je op. <laughs> maar ja. u, u weet welke ik bedoel? Zo, ja. zo, zo een van de van glazen met die ja. dingen, Deksels, ja. ja. Nee, die heb ik in één. Maar hoe zou ik die nou kunnen vinden? Ja, een beetje rondlopen hè? en blijven ja. zoeken. Heeft u er wel eens he? Een? Ja, regelmatig. Of regelmatig. Uh, en een maand. Van. Ja. <laughs> En die kom ik wel eens tegen, ja. Maar die zijn voor het prijzen. En als ze op de kraam zijn, zijn ze ook gauw weg. Want die verzamelen ze ook allemaal, meneer, hè? Dan heb je dus een hele hoop kerkmarten in Nederland. En die door scholen en verenigingen. En dat zijn de, de non profit marten. En deze marten die kenmerken zich meestal door hun lage prijs. Dan kan je hele leuke spullen kopen die ja, niet altijd duur zijn. En die gewoon eigenlijk aan het goede doel geschonken worden. Nou, en dan heb je deze hele leuke dingetjes van gulden. Alhoewel, de prijzen in deze sector ook wat aantrekken. Dat komt dus gewoon omdat dus de meeste mensen ook op markt te lopen. Je ziet dus wat een beetje de waarde is. En natuurlijk denken van, ja, onze kerk die heeft een orgel nodig. Dat orgel kost al een paar ton. En als dus een markt iets meer op kan brengen, zullen ze het toch niet laten. En dan gaan ze toch denken van, ja, we vragen iets meer voor de spullen. Weet al, tassingsloor. Ze is waarschijnlijk weer laten staan... en zou degene die deze gevonden heeft... deze even voor naar het kantoor brengen. De meeste mensen vinden het geloof ik wel leuk. Ik denk niet dat je daar een bepaald iemand voor moet zijn. Ja, maar ja, wie houdt niet van spulletjes? Ja, ik geloof dat iedereen dat wel, wel doet. Maar je moet een, op een gegeven, je moet een keer over een drempel heen gehaald worden. Je moet zien hoe leuk het eigenlijk is. De hele sfeer die er heerst... En... De dingen die je er ook kunt kopen. Lawaaiige, grappige mensen. Humeurige mensen. Ja, je kunt handelen. Ik weet het eigenlijk niet. Het is, het is gewoon het, het hele sfeertje eromheen. En de dingen die er te koop zijn. En ja, misschien moet je er wel een beetje gek voor zijn. Toch wel. En van verzamelen houden. Nou, je hebt dus een hele hoop gele gelegenheidsmarkten. want je hebt dus ook de braderie. En op de meeste braderieën, daar, daar worden dus nieuwe spullen aangeboden. Maar wat heel erg leuk is, juist voor, voor, uh, voor de echte snuffelaar en verzamelaar... dat is meestal wel een kindermarkt bij. En op een kindermarkt, nou, dat is zo leuk. He, daar hebben de kinderen hebben de leukste dingen er He, En ook wel zo'n een hoop troepen zo. He, want moeders moeten zolder leeg. Maar er leren ook wel spullen, bijvoorbeeld een jaargang van Donald Duck of zo... van tien of vijftien jaar terug. Nou, dat zijn de leuke krenten in de pap die je dan vindt. Ja, en dan is het allerleukste bij die kinderen natuurlijk niet te veel afgedingen... want het is al niet zo gek duur. Nou, dan moet ik dus als de kippen bij zijn om te kijken... of daar spulletjes voor mij bij zitten die heel goedkoop zijn. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar je koopt het goedkoop in... en je verkoopt het duurder. Ja, maar ik moet 45 gulden voor een kraam bij elkaar zien te scharrelen. Dus dan moet je het wel duurder verkopen. Uh, Garderen, daar heb je vijf kindermarten. In Barneveld heb je vijf kindermarten. In Huiskramp heb je twee kindermarten. Voorthuizen het heeft ze altijd een Dit, al dit, al dit al is, al is al inderdaad alzuurtjes. de oude zuurtjespot. Uh, ja. Zelfs nog met, nou ja, een glazen deksel. Kijk, het slepen. Ah. Zie je wel? Dat is wel een oude. Ja, dat ja. Wij zijn op zoek naar een oude zuurtjespot, mevrouw. Nou, ik dacht dat dit wel een hele oude was. Ja? Eigenlijk, eigenlijk ben ik op zoek. Ik heb een pot laten vallen. En hij is niet makkelijk te vinden. Maar hij is van Tonnenma uit Sneek. Zo'n oude zuurtjespot. Hij zag er wel iets anders uit, hoor. Maar weet je waar deze vandaan komt? Hele andere richting. Ja? Ja. Oh. U staat, ook, u staat ook net te kijken. Nou, ik stond eventjes uh, belangstellend te kijken en kijken of het een oude was. Dus ja. uh, dat wil ik graag. Waar ben jij mee bezig? Ik ben op zoek naar een oude zuurtjespot van Tonnerma Zo een die vroeger in een oude snoepwinkeltje stond. Die heb ik laten vallen. Ach, je meent het. Ja. En is dit een oude, zegt de mevrouw? Uh, nou, ze dacht van wel. Mag ik even kijken? Dit is toch niet helemaal wat niet ik zoek. De, nee hoor. Nee, het is nee, geen oude. Nee, nee. ja. Waar ziet u dat aan, mag ik dat vragen? Nou, Aan de slijtage aan de onderkant, hè? Oh, is dat dat wil niet zijn. Ja hoor. Nee, nee, nee. Ik heb een pot thuis, hè. Ja. Daar kunnen je niet onderscheen als je nieuw maar, of dus oud is. Als nooit gebruikt, misschien. Als hier staat. Maar kijk, dit is gebruiksmateriaal van vroeger aan de winkel. Ja. Dus dat kan je ja. altijd zien, mevrouw. Ja? Ja, ben ja, eh, niet? U, u zoekt ook van die potten? Ik zoek hem. Ja, dank u ja. wel. Ja. Nou, ze zegt dat ze er verstand van heeft. Ja, dat zegt ze zeker. Ja. Maar aan de onderkant kun je nooit waar maken. Nee? Nee. Nou, dan heb je dus uh, het, uh, de gewone rommelmarkten. In Groes, in uh, Den Haag, in de Alsmeer. Overal zijn wel markten. Hè? Er zijn er gewoon hele grote, zoals Senf en Linzen. Dat zijn echt de jongens van het eerste uur. Ja, er zijn er heel veel. Ja, heel veel rommelmarkten. En Sam van Linse, dat zijn organisatoren van die rommelmarkten. Zo is Ton Linse inmiddels wethouder in Berg op Zoom. En hij heeft ze wat iedere week ergens in het land wel een rommelmarkt. Hij begon ermee in 1981. Vooral in die tijd was natuurlijk uh, een behoorlijke terugloop van de economie nog. Uh, de tijd was voorbij, dat zoals de mensen vroeger deden wat nog makkelijk is... wat bij de vuilnisbak zetten, wat makkelijk afstand deden. Mensen werden wat zuiniger, wat voorzichtiger. Dus je had een groep die zegt van ja, uh, het heeft toch allemaal duur gekost... ik ga dat proberen te verkopen op de markt. En je had ook een andere groep, met name mensen met de lage inkomens... maar ook heel veel buitenlanders die naar die markt gaan... die wat minder te besteden hadden. En dus weer echt die markten afstruinden om weer goedkoop het materiaal te komen wat ze nodig hadden. Als er recessie is of dat er wat problemen zijn, dan, komt, dan, dan is de groei van de vlooien uit. Het gaat op dit moment weer goed en er wordt wat minder. Maar het hoeft maar ergens weer een, een douw te komen en het zal weer groeien. Wat wel opvallend is, is dat qua deelnemers, dat je natuurlijk nu in het deelnemersfront heel veel mensen hebt die het echt als bijverdiensten doen, deelnemers die het nodig hebben. en het, Ja, standhouders. En het publiek, dan heb je toch nog inderdaad een, een, een heel raar... althans niet raar, maar een verschillend publiek. Je hebt heel veel buitenlandse mensen die naar die markten gaan. En je hebt mensen die helaas zo hebben... dat ze een heel beperkte portemonnee hebben. Hè? Mensen met een minimuminkomen... die toch moeten roeien met de riemen die ze hebben. Mensen die er alleen voor staan met kinderen vooral. Die proberen toch nog met hun beperkte budget iets aardigs te kopen. Nou dat is fijn, die kunnen daar nog steeds goed terecht. En, dus je hebt dan minima aan buitenlanders... en je hebt een topgroep. Dat een topgroep met wat hoger inkomens... die nog altijd op zoek zijn naar die Rembrandt of Breugel... of bijzondere kopje en porselein, dus echte verzamelaars. Dus, en dat zijn we meestal, is dat weer een bepaalde chicere groep... die dan ook nog tegenkomt. Waar keek u nu naar? Ik kijk naar een ander merk porselein. Dat ziet u aan het stempel. Ja, ja, ja. Het is een mooie schaal. Maar als je van het andere merk was geweest, had ik hem meegenomen. Ik kan er geen ander merkje opzetten. Dag. Nou. Nou, die snuffelmaatformule sloeg geweldig aan. Het kon werkelijk niet op. Verschrikkelijk veel bezoekers, het waren gigantische cijfers. Ik zou bijna zeggen, het kwam met kruiwagens binnen, werkelijk waar. De, de, de, de piekperiode, dus het, tot het echt nog nieuw en een fenomeen was... dan praat je echt in het traject tussen 81 en 85. Dat was dan ook nog voor de wildgroei, waren echt... De kwaliteitsmarkten, was, was wat de, de vlooienmarkten, de snuffelmarkten... waren van zeer hoge kwaliteit. En dat is eigenlijk in uh, 1986 uh, een andere weg gegaan. Er verschijnen steeds meer buitenmarkten... die ook op zaterdag gehouden worden. Uh, dat blijkt al uit het feit dat er dus, als het mooier weer wordt... dat er hier minder stands zijn. En je ziet dan overal aanplakbiljetten in de weilanden... van daar en daar een rommelmarkt... Ik zal even een rijtje zo opnoemen. Wageningen, Winschoten, Zaltbommels, Wijndrecht, Barneveld, Delft... Dalfse, Leiden, Meppel. Nou, dat is allemaal voor één week. Op één zaterdag. Kijk, begin jaren tachtig was het aantal markten vrij beperkt. He, er waren er een weekend in het land, maar misschien tien. Nu, als je in een weekend kijkt en kijkt naar het land... er zijn er honderden... Honderden. En als we over de markt, de wat grotere markt praten, dan zijn er minimaal zo'n 50 elk weekend door het land. Maar en tel je dan alle andere rommelmatjes er nog bij: van, van, van wijkverenigingen of organisaties of clubs en uh, weet ik veel wat verenigingen. Dan praat je echt over honderden. Er zijn te veel rommelmarten volgens mij. Het publiek wat nu komt, is meer, bestaat meer uit kijkers als uit kopers. Want het is nu. Uh... 10 uur geweest, dus erom is dus ruim een uur open. Nou, ik heb pas één dingetje verkocht. Hoe duur is die mevrouw, die snoeppot? Ja, dat ja. vijf gulden. Hoeveel zegt u? Vijf gulden. Mogen we hem even, even bekijken? Mag u hem aangeven? Er staan allemaal glazen naast Als we hem nou... zou, zou dat zijn wat we zoeken? Nou, hij moet van tonnema zijn, uit Sneek. Oh. En, nee, dit is een Italiaanse. Een Italiaanse? Nee. Ja. Ah, dat is een strop. dacht ik dat we het gevonden hadden. Jammer, ja. En u heeft het toevallig, want u heeft zoveel snoeppot, U heeft hem thuis niet staan, toevallig? Uh, thuis heb ik geen er meer staan. Dit zijn de laatste. En ja. u, weet, u weet ook niemand die hier misschien een heeft? Geen idee, nee, meneer. Het spijt me erg. Geen, geen idee. Het spijt me erg. Jammer, bedankt. Ja, bedankt. bedankt. Het, het is nog wel leuk, maar het ja, treedt natuurlijk wel een zekere gewenning op. Ja. op een gegeven moment. Dus die, die, die, die spanning, ja, die blijft wel. Maar het verrassende gaat er toch wel iets af. En ook al omdat uh, de spullen die er te koop zijn... ook minder worden. Ja. He, echt de, de klappers van het mooie antiek voor weinig geld. Dat is er niet meer. Begin jaren tachtig kon je ochtends op een open rommelmarkt ontzettend veel antiekhandelaren zien... die van tevoren het mooiste er tussenuit gingen halen. Nou... Die zie je ook al minder. En dat bewijst dus in feite al dat die tijd over is. Dat je echt uh, hele bijzondere dingen kan vinden. Althans, ze zijn er nog wel. Maar je moet daar heel selectief mee zijn. Heel selectief zijn. En naar welke markt je gaat kijken. En niet, zeker niet naar de markten die elke week draaien. Want daar is het echt niets meer te vinden. Daar moet je dan gaan voor, goedkoop, voor bepaalde dingen te kopen. Maar wil je daar het, uh, iets bijzonders vinden voor een appel en ei? Nee. Dat vind je niet meer op je vast te maken. Deze bedoel je, ja. Maar niet zo een met een uh, schroefdeksel, hè? Deze bedoelt u rumbtop? Hmm, rumbtop. Nee, nee, nee. Dit is inderdaad. Ze die heeft zo'n wekflesdeksel, hè? Deze. Ja. ja. En ik bedoel een met een schroefdeksel. Nee, geen idee. Nee. Nee. Staat niks op de onderkant? Ja. Italië? Nee, nee. Dat zal niet, hè? Nee. Nou, ik nee, dan zoek even verder. Oké. Okay. Dank u wel. Prima. Het is nu werkelijk behoorlijk uit de klauwen gelopen. Uh, er zijn er zo verschrikkelijk veel. Je kan geen krant meer openslaan. Uh, er zijn er tig organisatoren, tig gelukzoekers. Ja, de gouden tijd is in ieder geval voorbij, ook voor de organisatoren. Hè? Want had je dan gemiddeld toch uh, in die begin jaren tachtig bezoekerscijfers van tussen de zes, zeven duizend bezoekers per dag... Dan uh, kom je nou echt niet meer. Twee, twee drie duizend, uh. En uh, dan heb je het wel gehad. Nou, wat je ziet is uh, een grote handel in tweedehandspullen. En uh, ja, vroeger, wij wisselen heel vaak. Hè. Wij willen ook af en toe een ander interieur hebben. En dan echt helemaal anders. Vroeger kon je ook een, een boterham verdienen op de Rommelmarkt. Want ik weet al toen ik begon, dat was hier in Goes, in de oude veiling heette dat. Nou, daar, als je daar 300, 400 uh, gulden op een dag, dan ja, dat was lekker. In het begin met die rommelmarkten, nou dan stond je echt, smorgens als om 9 uur de deur open gingen, dan kreeg je geen tijd meer op je stoel te gaan zitten, want je bleef constant uh, inpakken en, uh, en afrekenen. Maar dat is gewoon niet meer. Het was heel opvallend, hoor. met name rond de grote steden. Want ja, daar was op een gegeven moment de wildgroei. Die is sinds 1986 begonnen. Met name rond de, de, de bevolkingscentra. Uh, uh, de dichtbevolkte steden. Ja, daar kwamen de markten zoals in Vleuten. In Beverwijk. Rond het Rotterdamse. Uh, ja, er kwamen we op. Uh, van die, ook van die vaste, uh, vlooie markten. Waardoor uh, er een, ja, een overvoering van de markt was. En je moet zich voorstellen, natuurlijk. En dat weet iedere luisteraar ook. Op een gegeven moment raak je zolder of schuur, die komt een keer leeg. En je kan drie, vier, vijf keer naar een markt gaan, maar dan is het nog op. En wat kreeg je dus nu in die tijd ook dat mensen dan echt gingen inkopen... En, en een andere particulier ging het zelf doen, want het was toch heel lucratief. Dus het is verdomd moeilijk. Nou, inmiddels heeft zich een nieuwe handel voorgedaan... dat er zogenaamde importeurs zijn of tussenbedrijven... mensen die het allemaal uit Oost-Europa weghalen... en uit zuidelijke Europese landen... maar ook van Taiwan en China en Filipijnen al die troep uh, hier naartoe haalt. En die mensen, die worden ook weer... dus die zogenaamde beun de uh, die er dus volop zijn nu... die gaan dan hun handeltje weer kopen. En ja, die zie je dus nu vrij veel ook op die, op die vlooienmarkt en snuffelmarkt. Ja, allemaal spijkerbroeken. Zie je dat? Ja, dat is toch geen rommelmarkt meer. Wat is dat dan? Ja, dat is handel. Dat is echt handel. Dat, uh, dat, dat is... Een rommelmarkt, kijk, dat is dit hier. Een paar, een paar uh, bordjes, en, uh, een paar poppetjes. Dat is een rommelmarkt. Ja, ja er zijn meer handelaren gekomen... Ja, met tweedehands spullen hoor. Nieuwe spullen worden hier niet verkocht. Dat mag niet. En uh, de prijzen zijn uh, gestegen. Uh, de spulletjes uh, die verkocht worden zijn wat minder. Je ziet meer, niet meer zo vaak mooie antieke dingen. Dat wordt echt steeds minder. Ik denk dat, die, uh, dat de handelaren dat in de winkel verkopen of zo. Dat, uh, dat daar niet zoveel vraag naar is op de rommel. Maar er staat dan wel iemand met echt zilver. Zilveren kandelaars en zo, die, en zilveren servies. Die zijn nog wel vreselijk duur. Maar dat wordt toch wel minder, de, de duurdere dingen. En als er alles iets moois staat, dan is het ook zo weg. Kijk, neem nou bij wijze van spreken stripboeken. Het was een heel leuk artikel. was goedkoop. Nou, het liep lekker. Wat zeggen de mensen? Oh, maar het loopt lekker. We gaan de prijzen even verdubbelen. Dus wat gebeurt er? Heel die stripboekenmarkt, die keldert. Want de mensen kopen het niet meer. Kijk, als jij voor vier gulden een, een gloednieuwe strip in de winkel kan kopen... ga je geen drieënhalve gulden betalen voor een tweede handsje. op een rommelmarkt. Zou ik tenminste niet doen. En dat is dus hetgeen wat nou op de rommelmarkt heel veel gebeurt. Dat ze hele abnormale prijzen vragen voor iets. Wat is dit voor een boek? Camera Obscura. Ooit geweest van? Er staat, er staat ja, nog staat wat voor in. iets in. Er staat nog in. Jan van leuk. Meneer, wat vraagt u voor dat boek? Nou, Tientje. nou, ik denk dat ik dat maar koop. Weet je ook wie dat is, Jan van Luik? Nee, het is geen flauw idee. Nee, ja. nee, het is gewoon opgekocht. En, uh, van wie het is? Nee, kijk je niet vertel. Nee, maar het is wel een leuke ex -lieper. Ja, toch? Ja. Zeven en half. en zeven en half? Nou, van, uh, tegen het einde van deze rommelmarkt vanavond... dan komen de mensen die mij kennen... die dus maar één dag staan van... kan je dit nog gebruiken, kan je dat nog gebruiken? Ja, graag. En ik neem het allemaal aan, wat het ook is. En ik kijk, zondagmorgen kijk ik het na. En als het bruikbaar is, gaat het op mijn kraan. Is het niet bruikbaar, ja, dan gaat het de container in. Ja, allerlei snoepot, maar het is het allemaal net niet. Nee. nee. Heb ik weer. Geef de moed niet op. Zijn het louter arme mensen die op de Rommelmarkt staan? Nee, nee, nee beslist niet. Beslist niet, want er zijn eh, zelfs eigenlijk weinig arme mensen. Omdat als jij op de Rommelmarkt staat en jij hebt dus een bijstanduitkering... dan moet je dat opgeven aan de bijstand. En die gaan ervan uit, nou jij staat op de Rommelmarkt, jij verdient... dus wat verdien jij, want dat trekken wij in van jouw uitkering. Dus op die manier werkt, werkt het. Dus ja, echte arme mensen durven het gewoon niet. Want ze zijn doodsbang dat er iemand van de sociaal dienst rondloopt. Gebeurt hoor. Gebeurt dat de mensen... Want ik, ik ken de verschillende van de sociaal dienst die rondlopen. En die zeggen je gedag en klaar. Want ik heb gewoon gezegd... Ja, hoor eens, ik sta op die rommelmarkt. Het is mijn ontspanning. Ik ga in het weekend niet op stap. Dus en ik verdien niks... Want dat kan je wel stellen, ik verdien niks. Oh, ik heb wel eens een keer tien of twintig mm -hmm. gulden over van zo'n dag. Maar wat is dat nou? Nee. Ik zit zelf in de bijstand. Nee. En ze weten dus bij de, bij de sociaal dienst dat ik op de rommelmarkt sta. Maar ik ben dus in januari invalide verklaard. En dat hield dus in dat ik in een, uh, ja, ja. In een gat viel. Dus, en toen heb ik gewoon gevraagd bij de bijstand. Van, ja, mag ik dat ja, in verband met je gezondheid? Doe het maar. Want als we je dat afpakken, heb je helemaal niks meer. Dan kan je achter het gordijntje gaan zitten. Dus zodoende draai ik nou maar rommelmarkten met veel plezier. Dus ja, voor de, voor de mensen die aan zulke markten deelnemen... Uh, godzijdank, want zou ze in zekere zin godzijdank... want de overheid, die bemoeit zo natuurlijk overal mee. Die wil natuurlijk ontzettend wil overal greep op hebben. Maar er zijn ook mensen die echt voor hun plezier doen... en voor, voor wat nog eens wat bij te verdienen, een zakcentje. En het is iets waar de overheid weinig greep op heeft, zeker als het om ongeregelde goederen gaat. Dus, met andere woorden, het is interessant voor een deelnemer... om vaak een zwart centje bij te verdienen. En waar is het moeilijk te controleren? Want een organisator heeft de, de, de, de een vergunning voor zijn evenement... En die huurt een zaal huurt de, de, de organisatoren verkopen niks. Het zijn de deelnemers. En zolang je praat over de echte particulier die zijn zoldertje opruimt... is er niets aan de hand. De wet zegt in feite dat een particulier vier tot vijf keer per jaar... aan een dergelijke rommelmarkt mag deelnemen. Dan heeft hij geen inschrijfplicht in de Kamer verkopen, en hoeft hij niks op te geven aan de belasting. Dat kan. Nou, alles wat daar buiten gebeurt, feitelijk wel. Maar het is voor die overheid gewoon niet te controleren. Soms denk ik, want Nederland verdient het dat er af en toe gebeund wordt... en af en toe zwart gewerkt wordt. Want het is niet normaal, als je eens goed realiseert... wat je van iedere gulden aan vadertje staat moet afdragen. En die grote jongens, al die multinationals... Ja, die hebben allemaal heel goed voor zichzelf gezorgd. Die romen wel af of hebben nog een beetje buitenlandse vestigingen. Maar waarom mag Jan met de pet dat die iets doen? Eh, als hij door de week bij een baas werkt... en keurig allemaal zijn loonbelasting betaalt en al die dingen meer... mag hij dan in zijn vrije weekend niet op een rommelmatje doen? Moet hij dan nog eens een keer dat opgeven aan vadertje staat? Nee, dat zie ik dan als diefstal van de staat. Daar eh, heb ik geen moeite mee. En die deelnemers die beschermen ik dan ook eh, vol gaarne, zeg maar. Kijk, als je nou die, die twee kraampjes ja. ziet... Nou, dan zie je uit de grond allemaal wat troep door elkaar liggen. En als je dit dan ziet... Dat is allemaal kristal. Ja, dat is prachtig uh, op een tafel gerangschikt allemaal. Op spiegels. Op spiegels zelfs. Ja, mooi donkerblauw kleed eronder. Het flonkert en het blikkert. En daarnaast, ja, oude schoenen, dozen, plastic zakken. Je kunt eigenlijk niet precies zien wat het allemaal is, maar... Dan moet je echt gaan rommelen daartussen. Nou, dat zul je bij dat kristal natuurlijk niet zo gauw doen. Ja. En die rechter is veel duurder natuurlijk. Ja, nou maar of. Je hoef je niet eens te vragen. Dat zie je zo wel. Maar wat is nou de maar, echte rommelmarkt? Uh, ja, ik denk dat dat beide is, hoor. Het, het een is niet zonder het ander. Je rommelt bij het ene... En je... Bij de ander vind je weer andere dingen die, die je mooi vindt... en die wat duurder zijn. Ook dat hoort bij een rommelmarkt. Een rommelmarkt is niet alleen maar rommel. Dan ben je ook gauw uitgekeken waarschijnlijk. Ja. Hè? Als het alleen maar rommel is, dat is niet interessant. Er moeten ook mooie dingen tussen zijn. Ja, vind ik hoor. Zou het zou nou ook zo zijn dat die vrouw die nu... En, en, en, al wat mooie kristalverkomen, dat ze ooit zo begonnen is... Met die, met die zooi die ernaast is, dat je je ontwikkelt als rommelmarkt verkoper nou, Dat kan natuurlijk wel, want je komt op zo'n rommelmarkt voor de eerste keer... en dan je gaat iets zoeken en op een gegeven moment ga je iets verzamelen. En dan verzamel je op een gegeven moment zo ontzettend veel... en dan heb je wat oudere dingetjes, ja, ik moet toch wat kwijt... want hè, ik groei mijn huis uit en dan ga je er zelf staan... En allengs wordt dat, ga je ook alleen maar dingen om te, voor de verkoop kopen. Ja, en zo kom je denk ik uh, van de rommel in de, ja, in de antieke spulletjes. Maar iets wat waardeloos lijkt, kan juist een hoop geld wat zijn. Maar ik denk dat we dus verkeerd gaan. En dat wil ik dus uh, echt zeggen. Als wij dus van af gaan, wij gaan dus spullen zoeken... om er beter van te worden, is dat geen verzameling meer verzamelen is, je vindt iets mooi, je hebt het ervoor over... of je hebt het er niet voor over. En als je het er niet voor over hebt, moet je het mooi laten liggen. En als je het mooi vindt en de portemonnee laat het toe, koop het dan. Als je zo over de rommelmarkt loopt, is het dan ook niet een beetje mensen kijken? Uh, nou, voor mij niet. Nee. Ja, soms wel, maar ik kijk meestal naar de, de spullen ja. die er staan. En als je dat gezien hebt, dan kijk je ook even naar... wat voor mensen erachter zitten of staan... Daar kun je ook vaak aan zien of het duur of niet zo duur zal zijn. Ja, dat ja. ja. komt natuurlijk niet altijd uit, maar vaak toch wel. Waar zie je dat aan dan? Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Ja, een vriendelijk gezicht of. of, of. Ja, ik heb geen idee waar dat aan ligt. Neem nou, die twee, die twee dames die daar staan, ze weten niet dat we naar hen kijken. Zijn dat dure, nee, nee, dure dames? het zijn niet zulke dure dames. Nou, nee. Ik denk dat het meevalt, zo'n beetje ertussenin. Huh? Ja. ja, dat denk ik. Als het Mevrouw, u heeft hier allemaal koektrommels staan. Ik ben op zoek naar een oude snoeppot. Zo'n zo glazen met zo'n zo stolp. Heeft u die toevallig? Ja, ik heb ze wel thuis, maar ik heb ze nou niet bij me. Serieus? Ja, echt waar. Ik heb er twee staan. En, en, uh, ja, kunt u beschrijven? Um, het is Tonema uit Sneek. Oh, nou, nou, die zoek ik. Oh, dat zijn met de zwarte deksels. Ja. En dan een beetje zo'n buikje. En helemaal origineel. De tekst staat er ook nog op. Van achter en van voren ook van de statiegeld. Want vroeger zat de statiegeld altijd op. Ja. En dat staat er ook nog op. Nou ja. Dus als u met me meegaat, dan uh, kunt u ze wel kopen. Ja. <laughs> en uh, hoe komt u daar nou aan? Ik heb ze uit het winkeltje van moeders. Van uw moeder? Van moeder, ja. Die had een winkeltje met allemaal van die uh, snoepjes. Dat was heel leuk vroeger. Die hadden altijd, uh, was op de op de boers. Ja, ik moet <laughs> een klein stukje. En die was dan op de boers. En dan uh, had ze zo'n heel klein winkeltje. En zaterdag kwam altijd de jeugd, die had altijd een paar cent. En dan kocht ze voor een paar cent track erop of andere drop. En dan gingen die grote potten open. Ja. En dan uh, werd dat eruit gehaald. Dus die heb ik nou nog staan. En ik zoek hem voor mijn moeder. U mag ze kopen. Ik kom hem halen morgen. <laughs> dat is goed. Ja, geweldig. Okay. Hoe duur is hij eigenlijk? Uh, 15 gulden per stuk. Weet ik genoeg? Oké. Okay. Is in vergelijking met vroeger de rommelmarkt nog wel een rommelmarkt? Nee. Nee, want als je nou kijkt hier... Ik geloof dat hier ongeveer 250 kramen staan. En dan denk ik dat er 50 kramen staan... dat je die kan ontschrijven als rommelmarkt. En voor de rest is het uh, zuiver handel. Een echte rommelmarkt is eigenlijk op Koninginnedag. Ja. De Vrije Markt op Koninginnendag, dat is een echte rommelmarkt. Dat iedereen uh, een plekje zoekt en mag gaan staan en doen en laten waar hij zin in heeft, dat is een. Uh, ja, dat noem ik een rommelmarkt. Op dit moment, ja, misschien is dat ook een tactiek. Uh, moorden de organisatoren elkaar uit, want de, de spoeling wordt steeds dunner. Hè? De deelnemers, uh, je krijgt steeds minder deelnemers. En dus gaan de organisatoren minder op de kwaliteit letten. En dus ga je straks minder publiek krijgen. He, dus uh, ja, de, uh, het wordt moeilijker. Kan ik, kan ik zeggen van rommelmarkt naar rommelhandel? Ja, ik denk dat je met recht kan spreken ja, van rommelmarkt naar rommelhandel. En met name het zwaartepunt op de handel. Als het natuurlijk vaker voorkomt dat ik uh, met niets thuiskom... ik denk dat ik dan op een gegeven moment wel zeg... van nu, nu is het afgelopen, nu heb ik of genoeg... of er zijn geen leuke dingen meer te, te vinden. Of dat ik dan één keer in de maand ga. Ik weet het niet, ik weet het niet. Voorlopig ga ik nog wel, blijf ik nog wel gaan. Is het big business nou? Voor sommige mensen wel. Niet dat ze ervan kunnen bestaan, denk ik. Maar ja, af en toe denken ze dat ze goud op hun kleedje hebben staan. Het onderzoek dat de RVU in 1997 deed naar het fenomeen rommelmarkt. Ja, woord bij de VPRO. En vannacht gaat woord over het uh, fenomeen tweedehands. Tweedehands goederen vintage, met een hip woord. Uh, er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren... om aan je tweedehands spulletjes te komen. Je kunt ze ruilen bijvoorbeeld met andere verzamelaars. Of je kunt gaan scharrelen op het internet om ze te verschalken. Je kunt bejaarden ompraten en hun zolder leeghalen. Maar je kunt ze spullen, je spullen natuurlijk ook gewoon jatten. Dat is Misschien niet de meest sympathieke manier, maar het werkt wel... Dat ontdekte journalist Marcel Metsen in 1982. Moet je nagaan, mijn geboortejaar 1982 voor het programma Express VPRO. Nou, Amsterdam. Hartje je stad? Ja, eens Wat gaan we hier nou ja. weer doen? Naar een, uh, een jonge verzamelaar, die ik weliswaar nog niet ken, maar dat kan zo uh, veranderen. Uh, hier is het al uh, 62. Ja, nou gaan we kijken. Nou bellen, ja. Uh... Lo Kijken of er in mijn thuis is. Hoe laat is het? Het is nu uh, vijf voor twee, dus we zijn al vijf minuten tevoren. Maar dan horen we recht. Deze laat gaat. Oh. We zijn allemaal naar van melkflessen. Nou, nog hoger. En blijven lopen. Meestal opond is en dan was ik het ja. André Vekkers. Goeiedag. Hey. Marcel met ze. Hallo. Ja, het slachtoffer. <laughs> slachtoffer. Het is dus de hier verzameld? Da. Geig. André. Wil je nog koffie? Nee, ik heb nog een beetje tijd. Ah, nee nog koffie. Maar zal ik wat over mezelf uh, vertellen hoe lang ik al bezig ben Ja. Ja. ...manier van doen, of en ook ja. zo, en hoe je daartoe gekomen bent, als daar tenminste een beetje logische verband in zit... ...of misschien juist geen nou, uh, uh, logischheid, uh, nee. <laughs> een logisch verband zit er zeker niet in. Het is, uh... Je je eerste aanzet om iets te doen, hè? Dat je op een bent, heb je toch een eerste exemplaar binnengehaald. Ja, dat was, eigenlijk komt het door een vriend van mij. Die, is, uh, die was net iets voor mij begonnen... En die had die interesse al een beetje voor geëmailleerde reclamebordjes, maar dan gewoon uh, straatnaamborden of uh, de hele goedkope Fanta-dingen waar heel veel van zijn. En die jongen die, uh, nou dat interesseerde me, ik vond het ontzettend leuk om te zien allemaal. En toen ben ik ook omheen gaan kijken en toen is het echt een obsessie geworden zo'n beetje. Op een gegeven moment uh, was ik altijd op pad, op de fiets aan het rondtoeren, eerst door de stad hier zo. En toen heb ik tochten gemaakt uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, met een brommertje. Zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Maar die jongen die is er al lang weer mee uitgeschreden. Uh... Ja, maar dat merk je met een hoop mensen. Hè? Gewoon zo'n ja, periode en... van een tijd gaat het goed. En dan heel fanatiek achter ja, elkaar. En rauze, rouzen. rauze, En op een gegeven moment is je van, ja nou, dan heb je het. En zo. Ja, en ik vind het juist... Uh, voor mij hoeft het niet zo snel te gaan. Soms doe ik er twee maanden niks aan, of, of drie maanden niks aan. En dan heb ik opeens weer een tijdje dat ik, uh, nou, dat ik echt achteraan ga. Ja, Maar we zijn toch ook merken dat het vandaag of morgen echt op is, hè? Nou, dat, dat geloof ik niet, hoor. Tenminste, ik ben dus uh, nog niet zo lang bezig als al die andere verzamelaars. En die vertelde al uh, die jongen uit Amersport, misschien ken je die ook. Ja. Die zei ook al dat er niks meer in het hele land hing. Maar ik heb ja. ze toch allemaal nog... Uh, als je goed zoekt, dan vind je ze nog wel, hè? Ja. Het is echt een kwestie van gewoon uh, echt alle dorpjes afstrijden en zo. Ja, ik heb één keertje heb ik... Uh, toen was ik op het brommetje weg. En toen ben ik, uh, kwam ik om drie uur s middags ergens een bord op een café tegen. En het bord wou ik per se hebben. Toen heb ik van drie uur s middags tot drie uur s'nachts gewacht tot het café dicht ging. En toen heb ik het bord eraf kunnen slopen. Ik had ook geen gereedschap, dus ben ik naar een ja. ijzerzaak gegaan. Heb ik daar een paar tangetjes gejat. Ja, vind je ook net zeggen, je is gereedschap dan, dan, dan, dan, dan. Ja. Dat was ook nog Heidelink. Dat was een hele luxe winkel, met allemaal camera's en weet ik veel wat. Maar ja, het is gelukt allemaal. En dan ben je, dan ben je er inderdaad echt bezeten van. Hè. Dan moet je hem hebben, ja. dat lukt. Het ik vraag me onderhand af wie er nou bezeten is, André, jij of hij. Ja, moet een stukje terug gespoeld worden. Ja. Kom maar zo. Maar dat gaat echt bij vlag hoor. Dat ik, uh, echt, dan ben ik echt helemaal bordig gefixeerd ja, en dan kan ik nergens anders aan denken dan je hebt nooit iemand achter je aangehad die zei van hé, hey, dat is mijn bord. Uh, ja, toen wij met de auto ja, gegaan. Ja, één keer had je, ja, wel meerdere keren, denk ik hoor. Dat was ook nog leuk. Het was in, in een klein dorpje ergens, zag ik een zo'n klein zingerbordje... met zo'n vrouwtje met zo'n naaimachine. Ja. En dat bord had ik smiddags op de fiets gezien... maar dat uh, ik moest wachten tot s'avonds. Dus zijn we s'avonds teruggegaan met de auto. Met de fiets achterin... hebben we de auto drie straten verderop gezet. De ik, uit? Ik met de fiets uit de auto... wordt eraf gehaald, keihard weg een fiets. Toen zijn er ook mensen achter me aan gegaan. Gauw de fiets in de auto en pleit ja, door. Hij kon alleen bij dat bord door op de fiets te staan. Ja. Mooiste maat. <laughs> ja, die mensen die waren woest. Maar dat kan ik ook wel begrijpen. Ja. Maar daar heb je geen kemetersvroeging over. Nee hoor. Precies. Ik <laughs> ja. krijg je dat... niet <laughs> Leuk. Dan ben ik zo blij dat ik dat bord heb... en dan, dan denk ik nergens anders meer aan. Ja. Dat is een extra element, hè? Maar ja, als je het op zo'n manier verkrijgt, het is het leuker dan dat ruilen. Tuurlijk, ja. Ja, dat, dat ruilen, dat is een stukken minder. Het is leuker als je het zelf ontdekt en dan echt er iets voor moet doen. En dat je er echt tijd in steekt en uh, nou, het avontuurlijke komt erbij. Dat vind ik hartstikke leuk. Jullie praten nou heel vlotjes met elkaar weg over uh, al die bordjes... Um, is het nou zo, uh, André, je hebt wel eens gezegd van nou op een gegeven moment kun je nergens anders meer over praten. Ja, dat is een periode, dus ook zo, een zeker denk ik als je soortgenoten ontmoet omdat je op zo'n moment precies op dezelfde golflengte uh, kunt afstemmen. En dan kan je zeggen van nou zit je heel makkelijk met elkaar uh, te babbelen terwijl je in wezen vreemde voor elkaar bent, maar omdat je al zo'n duidelijk raakvlak hebt. Heb je heel snel uh, dat punt van herkenning? Zeker zodra je begint met anekdotes van hoe je eraan gekomen bent. Van uh, zo en zo. Er zijn altijd heel uh, voorstelbare zaken. Eigenlijk voor iemand die dezelfde ja. soort ervaring heeft. Ongeacht of ze nou precies hetzelfde hebben. Als het ook leuk. dat je noemt: van ik weet zus of zo nog te hangen. Dus je, is, oh, dat dit, moet dit, daar zijn. Het is een gevoel van uh, verwantschap uh, meteen. Ja. ja, heel duidelijk. Het leuke is ook. Uh, ja. Nou, ik uh, leer dan pas sinds kort mensen kennen die ook verzamelen. Maar uh, het zijn altijd mensen die je anders helemaal nooit... Uh, zou tegenkomen of mee in gesprek raken. omdat ja, Het zijn heel andere mensen in heel andere delen van het land. En door die borden kom je, uh, krijg je toch leuk contact met die ja, mensen. Is het een bepaald type mensen? Is dat jouw verhaal? Bepaald? Nee. Volgens mij niet. Wat hebben ze dan gemeen? Ja, de bezetenheid. Uh, of uh, de bezetenheid. Uh, dat ze allemaal je uh, borden mooi vinden, ja. Wat ze gemeen hebben. Ja, maar er zitten ook meningsverschillen. Want ik hoor nou uh, tijdens het praten wat jullie doen. Dat jij, dat André, jij hebt toch we hebben andere opvattingen. Of in ieder geval, je vindt andere dingen mooi dan uh, dat hij dat vindt. Ja, maar dat lijkt me alleen maar uh, gunstig. Zeker op het moment dat je van zaken die je af wil ruilen. Als zijn een aantal spullen. Nou, dat zegt mij niet zoveel. Als ik dat nou leuk vind, dan denk ik denk van nou, en ik heb een aantal zaken die hij weer leuk vindt. Dan ik en je kunt op die manier ruilen is de meest uh, mooie manier mooi of lelijk zijn zulke begrippen dat, dat hanteert maar... iedereen op zijn eigen oh, manier Ja maar er zitten verschillen, er zitten verschillen maar heb jij bijvoorbeeld een bepaalde opvattingen over wat je mooi vindt bepaalde opvattingen voor wat ik mooi vind. je bedoelt met borden ja. nou ja mijn grootste interesse gaat naar borden met afbeeldingen van mensen erop maar die zijn het moeilijkste te krijgen en zo, heeft, zo heb je ook weer verzamelaars die dingen van één merk verzamelen. Of maar weet jij waarom je bepaalde mo borden mooi vindt? Mm, ja, het spreekt me aan. Ik weet niet precies waarom het mij nou speciaal die borden wel aanspreken en die weer niet. Het dat gaat ik... iets vanuit gewoon. En dat interesseert je ook niet om dat precies uh, na te gaan? Het interesseert me wel. Maar ik zou dus niet weten waarom speciaal afbeeldingen van mensen uit de jaren 50 mij meer aanspreken als, uh, als pakjes, of wat dan ook. het spreekt mij meer aan. Maar dat, wat, wat is nou, want ik begrijp nog steeds niet helemaal wat nou precies die verwantschap uh, inhoudt... ...en die, wat ik al helemaal uh, niet begrijp is wat er nou echt uh, uh, speciaal. zo speciaal aan is... ...en wat je nou precies bezighoudt hierin. Een beetje aan... Ik denk ook gewoon een beetje nostalgie gewoon, uh, naar een tijd terug. Maar jij voor mij dan persoonlijk. Dat is een tijd die jij niet hebt meegemaakt? Die heb ik niet meegemaakt, maar toch uh, voel ik. Ja, ik hecht er meer waarde aan als dingen die, de, die er nu, uh, zoals het nu gaat. En wat voor waarde is dat dan? Ik, nou, dingen werden met zorg gemaakt, uh, zoals bijvoorbeeld die reclamewoorden. Dat is echt een stukje vakwerk wat je ziet. Iets moois. Is dat iets wat jou uh, aanspreekt, André? Nee, maar ik geloof ook dat, en dat heb ik zoals van de week ook een paar keer gemerkt, dat je vragen kunt stellen. Dat je zegt van, dan moet je eigenlijk nu een antwoord op bedenken. Terwijl dat zaken zijn die helemaal niet uh, bij de gemiddelde verzamelaar leven. Je vindt het mooi of niet. Zonder dat je je verder afvraagt van uh, waarom ja, waar... vind je dat mooi. Althans voor mezelf heb ik dat niet hoor. Het spreekt je aan of niet. En daar is de discussie eigenlijk al mee gesloten. En om dan te gaan zitten graven van het is uh, daarom ja, of daarom. Dat is natuurlijk wel een reden waarom je iets, iets aanspreekt of mooi vindt. Ja, maar dat kan best onbewust zijn. Dat dus je zegt het zit ergens in ja. je zonder dat je dat realiseert om dat te laten opborrelen van. Hé, hey, wat is nou precies die reden? Dat zou me wezen ook een zorg zijn. Ja, nou, maar mij, en, de, je spreeks. doet er gewoon ontzettend veel moeite voor, en de, toch, om, om die dingen bij elkaar te krijgen. En dat is dan iets waar, waar toch een reden voor moet zijn. Uh, als het zo is dat ze het vanaf morgen thuis komen brengen, dan heb je de, de helft van de moeite al gehad in ieder geval. Er zijn gewoon een bepaald aantal aspecten hoor. Ik bedoel... Noem er eens een aantal op dan. Nou, ten eerste vind ik het, uh, het heeft iets avontuurlijks voor mij dan als ik op pad ga om, om op borden uit te gaan. Dan ben ik er echt mee bezig en dan, dan ga ik er echt op uit. En dan uh, doe ik mijn best ervoor. En dan ben ik helemaal alleen met, uh, op zoek naar zo'n bord. Het geeft me een soort voldoening. En als je het hebt? Als ik dan zoiets heb, dan ben ik helemaal dolgelukkig. Om het bij mijn verzameling, uh, een uitbreiding van mijn verzameling. Je hebt ook al eens gezegd, als ik het dan heb, dan uh, is de kick voorbij, André. Ja, dan blijf je weer zoeken naar wat anders. Ik heb het inderdaad vrij sterk. Ik denk, van, je kunt ergens een tijd... Nou, euh, achterheen jagen, hè? Dus ja, dat moet en zal ik hebben. En op het moment dat je het hebt, nou oké, okay, daar hangt het aan. Leuk en prima, maar niet dat ik nou, kijk nou eens, Ja, je blijft dat wel mooi vinden. Maar dan meteen schuift eigenlijk het volgende stukje op het verlanglijstje naar boven. Dat je zegt, nou dat weer. Ik denk dat dat iets is, hoe langer je bezig bent met verzamelen. Hoe meer je eraan gewend bent geraakt. Dat je iets dan uiteindelijk toch hebt. En dan wil je gelijk weer een stapje verder. Is verzamelaar een verzamelaar een hebzuchtig persoon? Op, ja, op een bepaald gebied wel, ja, zeker. <lacht> als ik iets zie, als ik een bord zie hangen ergens... en ik vind het echt ontzettend mooi, dan ben ik zeker hebzuchtig. Dan ben, je of... dat ik per se hebben. ben je dat dan ook op andere terreinen? Nou, nee, ik geloof het niet. Ja, dan heb jij nou weer precies hetzelfde, hè? Ja, heel mooi. Nou, prima dat je dat zo zegt. want het is heel herkenbaar. Dat zeg ik ook. Je kunt als verzamelaar niet bescheiden zijn... want dan krijg je je spullen niet. Als je er zo vrijblijvend is dat dus je nou ook hoeft eigenlijk niet, dan komt het ook niet. Als je, als je een mooi bord ziet en, uh, en je denkt van nou het hangt toch een beetje te moeilijk of het zal wel niet mogen, laat ik maar doorfietsen, of laat ik maar doorgaan. Nou, dan ben je volgens mij geen echte verzamelaar. Want als je echt verzamelaar bent dan heb je echt een gevoel van dat bord dat wil ik graag hebben en dat, nou zie ik het, nou, nou wil ik het hebben ook. Het is, uh, uh, ik heb wel het idee dat het iets heel concreets, uh, heel, heel direct is zo. Dat verzamelen. Ja, het is zeer tastbaar, zelfs in de meest letterlijke zin. Maar je kunt inderdaad zeggen van, zodra je in de vingers hebt, dan heb je het ook. Ja. En zolang het daar nog hangt, niet, dan krijg je dat hunkeren van, ik zou het wel willen ja, hebben. Ja. En inderdaad, dan die periode, en dat je het thuis hebt, nou, dan heb je op dat moment het geruststellende gevoel. Ook na zo'n rit dat je maakte, of het nou overdag is of s'avonds en je komt laat thuis. Vaak zelfs nog de plekken meteen schoonmaken, je zet het neer. Consumatie, mooi gieten en gewoon denken van nou lekker loeren en een uur later naar je nest en smorgens eruit komen en zeggen nou het staat er dan toch ja. maar dan wel meteen die stap daarna dus ja nou wat nu nou dan is er al wel weer een volgende waar uh, de belangstelling naar uit gaat ja. De jatten van Emaille Borden. Ja, leuk en aardig allemaal, dat verzamelen. Maar wat moet je er nou eigenlijk mee? Even luisteren naar een fragmentje van de NCRV uit 1974. Interview van de Week. Interview van de Week. Interview van de Week. Dank u zeer, heren, voor het vioolspel. Uh, luisteraars, naast mij in de studio... wederom een nieuwe gast. En dit keer wederom, u weet het, uh, onze oude traditie... dit keer weer een verzamelaar. Uh, naast mij zit meneer Houtje. En meneer Houtje vertelt u zelf eens even... wat verzamelt u? Uh, ja, ik verzamel uh, afgebrande lucifers. Zo. Ja, uh, die verzamel ik dus. Zo, interessant. En uh, hoeveel lucifers heeft u al verzameld? Nou, ik denk ongeveer een, uh, een 45.000. Zo, dat is nogal wat. En uh, wat, wat doet u daarmee, met die afgebrande <lacht> lucifers? Uh, ja, nou, je, je kan er dus eigenlijk niks mee doen, hè, want ze zijn dus afgebrand, hè? Oh, u, u doet er niets mee? Nee, ik zou wel willen, maar ja, afgebrande lucifers, ja, wat moet je daarmee doen, hè? Daar kan je niks aan doen, hè? Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat is reeds iets, uh, iets mee gedaan, daar kan je dus verder niks mee doen, hè? Nee, en, en, en hoe verzamelt u die? Ik bedoel, plakt u ze in in een album? Uh, nee. Nee, ik heb daar een heel mooi opbergsysteem voor ontwikkeld. Ik heb namelijk uh, kleine dosies laten maken. En uh, daar zit weer een... Dat zijn omhulseltjes. En daar zit een schuifje in. En dat zijn doosjes. En daar doe ik ze in. Daar bewaar ik ze dus in. Zo, zo, zo. Uh, Sortiment lucifersdoosjes doosjes dus. Uh, ja, in dat, zo zou je dat uh, kunnen noemen, ja. Ja, uh, uh, zijn er nou nog, uh, heeft u nog, nog speciale dingen moeten doen voor die hobby? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, verzekeren, dat gaat niet, hè? Nee, dat, ik ben daarvoor uh, geweest naar die verzekeringstoestand... Uh, en ik heb daar gesproken, maar het is zo dat iets wat afgebrand is... dat kan niet meer tegenbrand verzekerd worden. Uh, gewone lucifers, uh, die kunnen wel... Uh, uh, verzekerd worden indien ze gebruikt zijn. Ik zeg, nou, ik zeg tegen die man... ik zeg, die van mij die zijn allemaal gebruikt. Hij zei, ja, maar u had de pech dat ze toen ze gebruikt werden... allemaal zijn afgebrand. En dan ik het niet meer, begrijp je wel. Ja, d -d -dus, dus ze zijn niet verzekerd? Uh, jawel, tegen ziekte. Uh, ja, maar, maar uh, lucifers kunnen niet ziek worden natuurlijk. Nee, dat zei die man ook. En daarom was dat het enige waar tegen ze wel verzekerd konden worden. Ja, nou, maar wat ik nou nog steeds niet snap. U, u verzamelt afgebrande lucifers, hè? U kunt er niets mee doen. U, u, u heeft er niets. B waarom verzamelt u ze dan? Nou, het is mijn hobby, hè? One, two, three. Fuck good! Ja, een hele oude dik voor elkaar show. Zometeen gaan we plaatjes draaien hier in Woord. In een vintage uitzending dus. Tot zo.